Gaat. In de brief schrijft het kabinet dat daarover nog geen overeenstemming is bereikt. Het verlengen van de training was een harde voorwaarde voor GroenLinks om in te stemmen met de koenders missie Die partij wil pas na het fractieberaad van komende ochtend reageren. Het kabinet is voor een meerderheid in de Tweede Kamer afhankelijk van D66, de ChristenUnie en GroenLinks. Telekomaanbieder T-Mobile zegt dat de landelijke storing van het mobiele netwerk verholpen is. Sinds het begin van de middag konden naar schatting 2 miljoen klanten niet bellen, sms'en en internetten. Zowel klanten met een abonnement als mensen met een prepaid telefoon hadden last van de storing. Sinds middernacht zouden alle klanten weer toegang moeten hebben tot het netwerk. De storing zat in een van de verbindingscentrales.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 Het weer vannacht vrij helder en in het binnenlands lokaal lichte de vorst. En lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag veel zon en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Hartelijk welkom bij het tweede uur van uh, Casaluna. Het eerste uur sprak ik met uh, Jessica Wesselius. Uh, zij is psychiater. Zij werkt in de bijlmer waar uh, echt heel ernstige psychiatrische gevallen uh, terechtkomen. En, uh, maar zij... Houdt erg van dit werk en dat was een mooi gesprek, vond ik. Misschien hebt u het niet gehoord, dat kan, dan kunt u morgen de podcast downloaden of u kunt de uitzending ook terugluisteren via casaluna.ncv.nl. En dit komende uur zou ik met u willen praten over uh, baïusverhalen. Ja, bias klinkt een beetje romantisch, hè. De Lik, de Noord, de bias. Maar goed, het is volgens mij niet allemaal komen, en ik wel. Misschien kent u iemand die in de gevangenis zit. Misschien hebt u er zelf gezeten. Waarom niet? Misschien correspondeert u met iemand uh, in de gevangenis. Uh, ik zou die verhalen allemaal wel uh, willen horen. Dus u kunt mij bellen met een 0800... 1121 Of e-mailen... kazaluna.ncv.nl Zelfs Twitteren behoort op de mogelijkheden... want alle problemen zijn weer opgelost... bij T-Mobile. Uh, Twitter. Kazaluna. Ik begin met Ans. Goeienacht, Ans. Goeienacht, Niekum Ja, ik heb uh, de documentaire... opgezien en maar ik ben half even... gelopen, ik kon er niet meer tegen. Ja. Maar ik heb wel uh, dus niet de niet gezien... met een GGZ, Tibet Ja. En... Uh, ik vind het zo erg, hè? Ik zei, de werkelijkheid is heel anders dan zij vertelde. Vertel eens het, dan. Ik heb in de GGZ gezeten. Weet je dat er 1500 mensen zelfmoord plegen in de GGZ? Per jaar. En er zijn allemaal mensen net als ik... die daar onterecht behandeld worden. Want ik ben al... Ja, het is echt waar, ik ben al een jaar aan een rechtszaak geweest. Nu heb ik een boekje geschreven En dat boek heet... Waarom zegt niemand waarom? Dat is uitgegeven vorig jaar. En dan heb ik naar het Europees Hof van de Mensenrechten gestuurd. Mm -hmm. En heb ik bericht gehad dat ze een onderzoek gaan instellen. Te maar Want, hoe um... kwam dat dan? Wat, wat, wat was er gebeurd? Nou, het, het was eigenlijk zo. Ik uh, een paar keer over uh, 25 jaar geleden. Toen had ik uh, mijn ex. Die was, uh, ik ben nu gescheiden. Toen ik ontsnapt ben ik gescheiden. Maar mijn ex, die was een alcoholist. Maar die was zo'n alcoholist. De ik, andere mensen die kwamen. De, ja, die hadden er niet zoveel last van. Zeg maar. Maar vooral ik als gezin. Had er veel last van. En ik had drie kleine kinderen toen, hè. Op een gegeven moment had hij weer alcohol gebruikt. En op een gegeven moment ben ik gewoon, zeg maar, zo bang geworden van hem. Maar toen heeft hij het zo verdraaid, mijn leuze iets naar derde toe. Want anders snapte het ook niet. Je kende hem eigenlijk niet. Maar ik begrijp dat toen ben jij dus in een gegeven situatie gekomen. Ik zou dan blijven van mijn leven gaan, mijn familie dan. Ik zou dan blijven van mijn leven heen gaan. En voordat ik er erg in had, lag ik spiernaak en isoleerd in een isoleer GGZ. Nou, dan moet er toch wel iets gebeurd zijn? Er is niks gebeurd. Echt niet. Ik had me opgesloten met de kinderen omdat ik bang was van mijn man. Omdat ik dronken was. Die had de dieren al zijn geslagen. Toen was het was nog banger geworden. Toen hebben ze, heeft mijn echt zelf, die wist dat hij te ver was gegaan. Die heeft een familie gebeld. En die heeft een mooie verhaal verteld. Ja, die was zo gehaald. op zijn werk is ze ook door de mand gevallen. Want het zit dan ze, op zijn werk hebben ze ontslagen en zo. Ja. Maar dus, ja, het is, de, de, de, ik heb een boek geschreven waarom zegt niemand. waarom. ik ben twintig jaar rechtszaken bezig. Hè? Ja, en daar ben maar je nu door, nog steeds mee bezig. Ja, de, daar ben ik nog mee bezig. En uh, ik heb maar, drie kinderen. Die waarom kan nog, je het niet laten rusten? Want dit, het brengt natuurlijk ook omdat nog steeds maar onrust. Mee, omdat ik daar mee geconfronteerd word. Op wat want, voor manier? Ik ben twintig jaar, maar door, uh, door vormfout van de advocaat en door verjaring en zo is het nooit op de rol gekomen in ja. ouderlijk niet, hè. Dus vijf jaar mee vast vasthouden, want ik ben al twintig jaar clean. Ik heb mijn kinderen, die waren toen elf en dertien. Ik heb twee uh, een zoon van... Hoe bedoel ja? je clean? Hoe gebruikt je je daarvoor dan? Ja, ze hebben mij zo... Ze hebben mij... Ik had geen, toen ik nog geen TBS had, de eerste keer dan, hè, toen, dat dacht dat ik dan blijven, blijven is geen, zeg maar, hè? Terwijl ik geen TBS hebben ze me toch gedwongen gesproken. Ja. Oh. En medicijnen gegeven. Nou, ik heb, ik heb pas iemand gesproken en die heeft mijn lijst gezien. En dan hebben ze me de helft opgeschreven, want ik heb nu een dossier ook in handen gekregen. Ja. Ja, dan hebben, hebben ze me de helft opgeschreven als ze mijn werkelijkheid hebben gegeven. En die zei: Hoe kun jij clean zijn? Dan zeg je, Al twintig jaar. Dus die heb drie kinderen. Ja, je ze hebt vreselijke drie, dingen meegemaakt, begrijp ze ik. Alle, ze, ze hebben alle drie VWO's, alle drie universiteit gedaan. Ze zeiden, ja. Ik, ik, ik, ik wacht niet. Je, je kinderen? Mee, nou, dat is fantastisch. Ja, maar mijn kinderen die zijn die er nog te dupe van. Ik ben er zelf ook te dupe van. Ja. Want ik, zeg, ik moet overal liegen, ik moet overal jokken, want ik kan nooit een verhaal, echt verhaal vertellen, want de, de, niemand gelooft het. En daarom heb ik een boek geschreven. Ik heb nou, en de, in dat boek, he, waarom zegt niemand waarom? Waarom zegt niemand waarom? Zo heet dat. Ja. Ja. Waarom zegt niemand waarom? En omdat ik al twintig jaar rechtszaak, maar door vormfouten, door. Ja. Dus ja, is het nooit inhoudelijk een, op de hoogte. En ik pas. Maar goed het, is goed, het is goed dat je het gewoon in dat boek hebt kunnen vertellen. En mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen dat boek lezen. Ik heb het aangeschreven, Ja. Hans, ja, we gaan er mee ophouden, want je hebt gezegd dat je boek, je boek is er... en, en we gaan nu door met iemand anders. Dank je wel. Corine. Dag. Hoi, met Corine. Dag, Corine. Ja. Hoi. Wat een zwaar gesprek had u. Wat zeg je? Wat had nu een zwaar gesprek? Een zwaar gesprek. Ja, nee, ja. Je moet ja. het niet te zwaar maken hoor. Nee. Uh, want ik, uh, ik, ik ben er wel mee, Ik sta er wel achter hoe die, uh, wat, die, wat Jessica de psychiater allemaal vertelt. Want uh, het is natuurlijk best heftig als je dingen ja als je patiënten hebt die uh, niet mee willen werken omdat ze zo in een uh, psychose zitten. Ja, dat is en, ook moeilijk. Uh, ja, dat is heftig. En dan moet je soms dingen doen, ja, uh, die moeilijk zijn, maar toch soms nodig zijn, zoals dwang en. Uh, en eh, uh, tuurlijk wil je anders. Wat ik, is jouw ik, ervaring? Ik, wat, uh, mijn ervaring is uh, ik heb helaas ook met, uh, ik heb uh, een tijdje gehad, maar dat is, uh, dat is niet 2011. In 2001 en 2 was ik uh, zeg maar suicidaal, waardoor ik heel veel in, waardoor ik zeven keer in een trucje had gezeten in een half jaar tijd. Omdat ik in de, eh, uh, omdat ik, uh, eh, waar was, zeg maar. En ook veel isoleerd zijn en dat soort dingen. Maar dat, uh, dat is acht jaar, nou, acht en negen jaar geleden en ik uh, ben nu al, uh, Sinds 2003, we uh, ik leef weer in een maatschappij zonder medicijnen en uh, zonder uh, psychische hulp. En, uh, nou, dat is fantastisch. Uh, dat is fantastisch. Dat dus, is uh, fantastisch. Maar je, dus je kan ook anders. Ja, maar je weet dus hoe, nog hoe dat, wel hoe dat was. Ja, ik, ik, als ik het nu wil verpraat en uh, toen ik die vraag hoorde, ik denk ik ga het toch delen. Maar ja. ik, ik, krijg heel, ik krijg het heel koud. Echt waar? Ik, ja, ik zet de verwarming heel erg aan. Maar nog steeds heb ik gewoon de emotie. Omdat ik weet, het was voor mij best wel traumatisch. Ja, daarna ga je gewoon weer door met je leven. En niemand beseft eigenlijk wat het dan met je doet. Want ja, ik ging vrijstellen daarna weer werken. Maar er komt heel veel angst bij je. Omdat je helemaal alleen zit in zo'n... Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Je zegt, ik heb ooit... He, lang geleden, in zo'n isoleercel gezeten. Het gaat nu gelukkig weer, weer helemaal goed met me. Uh, ja. Maar is dat iets dat je de dat je rest van je leven op, op een of andere manier bij je blijft? Wat is dat voor ervaring? Ja, dat, ja, dat, ja, dat is... Of kan ja, je de, dat helemaal niet zeggen? In, ja, ik kan wel zeggen. In het begin, uh, in 2003 was het de laatste keer dat ik hier heb gezeten... En, uh, en daarna, zeg maar, was ik eigenlijk helemaal niet aan toe om de gevoelens die ik... Ja, uh, ja wat het met je doet, om die gevoelens toe te laten. Maar snap dus je had... waarom, waarom, waarom mensen je toen daarin hebben gezet? Ja, dat snap ik nu wel. En ik ben ook een boos okay. ze vergeven. En, uh, en uh, het waren soms wel gekke redenen, want dan huilde ik s'nachts en dan maakte ik iedereen wakker. En dan moest ik maar in de isoleercel. Ja. En, uh, en, ik, en ik weet ook wel dat er genoeg andere redenen zijn... Uh, uh, als, als alternatief voor de isoleren, Want ik denk dat uh, gewoon uh, met, met, met iemand praten, met een, met een patiënt, een cliënt, uh, soms beter is, uh, maar dat kan misschien niet gebeuren door personeelstekort of uh, wat, ook wat ook maar. Of ja, dat de patiënt niet in staat is om te praten. Maar ik denk dat, uh, ja, dat maar, ja, ik denk. Ik ben echt genezen de laatste jaren... Door, juist door liefde, knuffel, uh, omarming, weet je wel, een luisterend oor en dat soort dingen. Ja. En dat, dat doet veel meer, denk ik, dan soms. Maar ja, soms ik heb wel... Maar ja, maar de, de, dat zei Jessica Wesselius ook. En hm? dat er sommige mensen, die zijn dan zo psychotisch, die, die ja. moet je... Moet je eerst medicijnen geven en dan worden ze wat ja. rustiger. En dan kan je pas misschien via een gesprek verder komen. Ja. Snap je ja, dat en wel? Ik denk niet dat je met... En, en, en, en uh, toen ik veel ik, uh, uh, ik in je zweren zat, ik geloofde dat, dat het toen nodig was voor mij. Dat ik denk je wel, niet, ja. De, ja, en ik wil niet, zeg maar... Maar was je dan een gevaar voor jezelf? Had je de neiging om ja. jezelf iets aan te doen? Ja, uh, meestal, maar ook uh, voor een ander, want ik, uh, ja. op een gegeven moment, ik, ja, de, ik, had, ik was gewoon helemaal, uh, hoe zeg je dat, de macht van de dood, wa, had ik die had gewoon volledig controle over mij, dus ik wil op een gegeven moment ook andere ja, ja. dood hebben. Ja, klinkt een beetje, maar uh, de derde een was ik was ik, en ik, was, uh, ik had ook geen controle meer over mijn emoties dus dan kon ik als ik boos was, ja dan kon dat zeg maar uh, uit hand lopen of als ja. ik uh, bang was, ja dan, uh, ja, dan, uh, oh, ja dan heel, en dan op dat moment hou je ook geen rekening met de, de rest uh, van de patiënten nee. en als je zo bent. Ja. Dus en uh, en ik, ik, ik, ik zou en ook omdat je dan uh, toen ik in de isoleren zat, ja dan hoef je even niet te praten, heb je even geen prikkels om je heen, dan ja. heb je even rust, kan je even weer tot uh, ja, tot rust komen. Ja. En uh, kijk nu. Uh, als ik nu even luister, dat hoef ik echt niet meer. Weet je, maar toen had ik het nodig omdat ik toen zo druk en zo ja. zo druk was in mijn hoofd ik snap en het. gewoon niet en, ja psychotisch was ja. Uh, ook af en toe. Dus ik had het een, het was, um, ik zie dat als bescherming. Uh, ik zag ja. het als bescherming voor mezelf. Oké. Okay. Goed. Nou ja, dat is dan uh, toch weer een positief verhaal. En het gaat nu goed met je? Ja. Gaat ja, het, is, ja. het gaat nu. Uh, uh, nee, maar ja, dat was ook. Uh, ik zie het ook al een beetje als een uh, zelf. Het gaat nu goed uh, alleen maar als ik erover praat praten, dan krijg ik weer een helemaal koud. Dan houden we ermee op. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Dankjewel voor het bellen. Ja, ja, ja. ja. ja dankjewel. Dag Corine. Ja, goede nog. Uh, Peter. Hallo, Mieke. Hoi. Mogen. To Willy hallo. Ik weet niet of dat bekend is. Wie, wat is, wie? Het Willy Brood. Ik ben nu in Willy Brood. Willy Brood? Psychiatrische inrichting. Oh, nee, dat in wist Heilo. ik niet. In Heilo. Nee, dat kende ik niet. Daar zit je nu in. Ja, nu en in. je kan gewoon bellen daar. Ja, ik heb gewoon altijd een telefoon. Ja, dat, ik, ik Jij, weet sommige niet mens, Sommige mensen vinden dat niet leuk. Dat ik een, of vonden dat niet leuk. Dat ik een telefoon uh, had. Ja. Ik zit hier. Omdat ik een. Ja, meneer Dulver af en toe eens belde. Oké. Okay. Geloof ik. En, uh, dus ik bezit hier. Mede van, uh, vanwege een aangifte als Dulver. En dat is niet het enige hoor. Maar de, mijn vader ging dood, ik ging in de drank in de rust. En toen belde ik duizend mensen op, waaronder meneer Dulver. Ja. Je ging mensen zomaar bellen? Nee, niet zomaar. Omdat ik zwaar bestond uh, en dronken was. Ja. En toen belde ik in de isolatiecel in Alkmaar, in het ziekenhuis. En dat was het begin van mijn carrière. En dan zit ik nu tien jaar in. Ja, maar je zegt ook, eh, net zoals uh, Corine, die, je hebt ook in een isoleercel gezeten. Ja, ik heb twee keer in een isolatiecel gezeten, met de spuit in mijn en, rijt. En denk je dan achteraf, ja, dat had ik toen... Ik heb zo, maar, ik bij de buitenbaaiers gezeten, in het KIP, klinische intensieve behandeling, de meren. Dus je hebt eigenlijk... En toen belde ik mevrouw Laro uh, doorlopend, want ik mocht we niet bellen gewoon. Saskia Laro, bedoel je? Ja, Saskia Laro. Ja, en, maar waarom ging je die dan bellen? Omdat ik gek ben van uh, saxofoon en uh, toevallig uh, toen was het nog goed met meneer Dulver. Ja, maar waar dat, je gaat toch uh, die mensen dan lastig vallen? Saskia La had een CD-presentatie in Paradiso en daar was ik bij. En Hans Dulver, ik ken die Dulver, mijn favorieten. Mm -hmm. Ik koop al hun cd, zou ik zeggen. Maar meneer uh, Dulver is bang dat ik hem alsnog iets aandoe, want ik kreeg hier de bezoek. Ja. En meneer Dulve wil mij in TBS heb ik voor de rest van mijn leven in het hm. PCC. Nou ja, ik heb al tien jaar achter de kiezen, dus ik sms te Dulve van heb ik nu dus genoeg gehad uh, inmiddels. Nou, kun je je voorstellen dat hij zich misschien door je bedreigd voelt? Nee, dat kan ik me absoluut niet voorstellen. Ik zeg wel eens wat als ik dronken en stom ben en de week de volgende dag helemaal niks meer. Ja, maar goed, dat is het natuurlijk. Dan, dan denk je wel van oeps... Weet je, het is moeilijk om in, in, in, in, in, in een hoofd te, te kijken van iemand die, die dit soort dingen zegt. Omdat het ja, heel moeilijk is boos. om erachter te, om te, achter te komen in hoeverre het serieus is, ja? Weet je, waar ik boos van word, als mensen mij. Uh, als ik iemand bel en de telefoon die wordt gewoon opgehangen. En dan ga ik nog 3000 keer bellen. Hm. En dan wil ik gewoon even zeggen, sorry. Ja. Maar ja, dat kon niet, want hij wordt constant opgehangen door uh, ja, ja, maar, maar dat is, is natuurlijk toch... Ik hoorde alleen maar sorry wil zeggen. Ja, ja. maar goed, dat is natuurlijk toch uh, belastend. Dat snap ik best. Ik had uh, jaren hennie onder lijn. Want het uh, wil een zekere hennie in die molen. Hm. Nou ja, dat ging jaren goed. Ik belde met een nood, uh, ingang. Dan was hij toch uh, presentator in 1992. Dus dat uh, spreekt hij al over twintig jaar. Ja. Oké, okay, maar goed... Uh, ik, is er nog een kans dat je daar binnenkort uitkomt waar je nu ik zit? Ik ben nu uh, vrijwillig. Vrijwillig? Ja. Waarom? Omdat je denkt het is het beste voor uh, mij? Ik heb uh, Begeleid wonen, Alkmaar. Als ze uh, mijn naam zeggen, Peter Moors, dan nog een oude deur op slot. Mm. Dus ik moet dan naar Zuid-Limburg, zelfs Vlaanderen of Oost-Volingen die kant op. Ja. Ja. Anders kom ik iedere keer op dit te gaan. Vrijwillig gedwongen. Ja, maar dat wil je toch niet? Nee, maar niemand moet mij hebben. En is er ook niet een kans op dat je gewoon weer zelfstandig kunt gaan wonen? Nou, dat, uh, ik heb geen geld. Ik had uh, drie jaar terug 16.000 euro. En we betalden geen AWBZ. Een jaar lang. Dus 24.000 euro. Dat is allemaal opgerookt. Kook, uh, speed. Uh, maar dat is drie jaar terug. Dus ik ben nu drie jaar helemaal clean. Mm. En ik ben zogenaamd zoiets als actief. En dat wil zeggen dat ik die stemmen hoor. En banen. Mm. Nou ja, ik heb nooit eindstemmen gehoord, iets gezien hoe trok en stand ik ook was. Hm. Ik heb ik gewoon helemaal niks. Hm. Ik had gewoon tien jaar terug even naar de breide moeten gaan. En dan was er helemaal niks van de hond. Dankjewel Peter voor je verhaal. Het grappige is, of nou ja grappig, ik weet niet of ik het grappig moet noemen. Ik zei ik ook biasverhalen. En ik krijg alleen maar mensen die niet helemaal niet niks met gevangenis echt te maken hebben. Maar veel meer te maken hebben met de inrichting en allerlei... Eh, Psychische en psychiatrische problemen. Maar goed, dat is natuurlijk ook een gevangenis, misschien. Joken. Ja, dag. dag. dag. Uh, ik heb. Uh, het afgelopen jaar, 2010, heb ik twee maanden in de gevangenis. Uh, oh. Gezeten, dus ik ben een bias klant. Toch wel. Dat is de eerste Toch. eigenlijk, ja. Op 56 jaar, of bijna in 55 was ik nog. Maar, en hoe kwam je daar zo verzeild? Wat had je op je nou, kerfstok? Het blijkt dat ik gefraudeerd heb, terwijl ik het niet weet. Echt waar? Ja. Is een gruwelijk verhaal. Huh? En ik ben, ik ben ook in die tijd behandeld voor kanker en chemo's en... Op nou, een bepaald moment werd ik van huis opgehaald. En ik heb een, een twaalfjarige zoon toen nog. met autisme. En uh, ben ik, e heb ik eerst uh, twee dagen op mijn koninkplein in Rotterdam gezeten. eigenlijk in een eenzame opsluiting. Uh, de mensen die daar jou zogenaamd moeten bewaken. die zijn alleen maar bang dat je zelfmoord pleegt. Was dat ook in een isoleercel? Nee, dat maar het lijkt het bijna hetzelfde. Ja. Maar daar moet het ja. dan toch, ik denk altijd, er moet een reden voor zijn dat mensen je daarin stoppen, toch? Dan moet je je ook heel raar dragen of een gevaar voor nee, jezelf zijn of voor nee, anderen. Nee, nee, ik nee, ben, ik ben normaal gesproken totaal geen gevaar voor mezelf of voor iemand. Ja, goed, dat weet ik dan ook niet. Maar toen nee, heb je... nou, dat kan ik u op een briefje geven. Hoor. Mm, ja, nee, ik geloof, ik geloof je, ik geloof je. Maar goed, toen heb je dus twee, twee weken in de, in de gevangenis gezeten. twee maanden. Twee maanden, oh, sorry. En hoe, was, en hoe was dat? Waar, nou, we, waar u, was dat? Welke gevangenis? Ik heb dus vier dagen in Rotterdam gezeten. Ja? Eigenlijk in eenzame opsluiting. Mm -hmm. En daarna word je dan overgeplaatst. En dat gebeurt niet alleen mij. Dat gebeurt met iedereen die gevangen wordt gezet. Mm. Je gaat dus eerst naar het bureau van, je pla van de plaats waar je woont. Ja. En daarna word je overgebracht naar een echte penitentiaire inrichting. Ja. Daarna heb ik dus uh, in de vrouwengevangenis in dagen gezeten. Ja. Naast de koepel is dat. Twee maanden leven. is natuurlijk niet zo heel erg lang. Mevrouw, het is eeuwig. Ja? Is het zo ja. erg? Ja. ja. En ik heb, ik, ik heb in Rotterdam die vier dagen... zat ik zowat tegen een... Uh, nou op de grens van een uh, ja hoe noem je dat nou psycho's Psycho's, ja echt waar want er, uh, ze go gooien e een pak met eten gooien ze door een luikje in ze praten alleen maar met je door een uh, ja intercom mm -hmm. en je wordt heel raar behandeld echt waar nou en dan krijg je het verhaal Breda ja, nou, dat is natuurlijk geen... Uh, je ziet daar... De meeste mensen hebben geen zweetvoeten. En daarom zitten ze er ook niet. Maar de manier waarop met mensen omgegaan wordt... Nou, om afgesloten te zijn van de wereld... en van wat je lief hebt, is al verschrikkelijk. Mm -hmm. En te moeten lopen in een regime van een ander is al heel erg. Maar wat je daarmee maakt, zoals dat gaat... Dat is gewoon pure willekeur. Maar he, hebt u het dan over het gedrag van de bewakers? Ook. Ook. Of over het gedrag van Ik de heb daar, Ze hebben mij gewoon een, een uh, halve dag ingesloten gehouden. Zo maar, zonder reden. Terwijl u natuurlijk niet een hele zware crimineel was. Want twee ben... maanden is natuurlijk toch relatief kort. Wat? Ik ben totaal geen crimineel. N nee. Maar, uh. nee, maar ik bedoel, twee maanden is een relatief korte straf. Dus ja, dan zou je zeggen. Uh, ja. Daar hoef je niet zo een hele uh, ja, zware bewaking op te zetten misschien. Ik weet niet hoe dat precies allemaal werkt. Maar u, had u het gevoel, de, de, de, de, de bewakers die. Uh, oh, dat zijn mensen die hangen de hele dag. Ze, ze bieden de mensen niks aan om te doen. Dus dan kiest de vol creatief materiaal. Daar mag je niks mee doen. Maar dat wordt zo rommel. Je hebt toch wel bezigheidstherapie of zoiets? Nee. Nee? Nee. Hm, ik dacht dat dat wel bestond. Ik en... heb vijf weken op een ateliertje uh, een centimeter heen of drie steken teruggestikt. Ja. Anderhalve centimeter uh, heen en dan weer een afhechting terug. Hm. En dat is wat je doet. En dat was dan nog een leuke afleiding... omdat ze gezellige muziek hadden. Ja. Maar... Ja, daar komt niemand beter uit. Wat hm. u zegt... van uh, lekker uh, buiten hard werken... ik geloof dat dat veel beter is voor de mensen. Ja, gewoon de natuur in. De natuur eiland, in. Ja. Goed, dankjewel Joke. Ik, uh, ik ben blij dat het lang achter je ligt... En, uh... Maar de moeite die je hebt om, ja, om weer terug uit die gedachten te komen. Ja. Ik, ik kan s'nachts nog steeds dromen dat, de, dat ze keihard met die deuren slaan. Ja. Ja, de, zo lang de deuren... blijft dat bij je? Hey, oh, en als je hoort hoeveel mensen er daarna de psychiatrie in draaien... omdat ja, uh, wat er daarna met je gebeurt, je moet weer inkomen hebben. Hm. Ik ben, ik ben naar huis niet kwijtgeraakt, maar dat kan gebeuren... Hm. En dankjewel wat mensen ja. dan niet terechtkomen, dat, dat is niet leuk hoor. Nee. Je wordt niet één keer gestraft, je wordt zes keer gestraft. Dank je wel voor je verhaal. Want ik kan een heel rijtje op gaan noemen, nee, maar we stoppen hierbij. Ja, okay. dank je wel. Oké, okay, en ja. succes met uw programma. Ja, dank je wel. Dag Joke, veel sterkte. Uh, voordat we naar de muziek gaan, praat ik nog even met Nico. Dag Nico. Goeie, uh, dag. Goedenavond. Hallo. Dag. Ja, ik heb ook vast gezeten zelf. Ja, lang? Negen uh, maanden. En uh, voor mij, ja, wat die vrouw net zegt, het is wel de bewakers. Dat merk je wel dat ze uh, een soort machtspelletje spelen. Ja, waar zat u gevangen? Hè? Ik heb zelf in, uh, in uh, Zwaar gezeten. Waar? En, in dat bak, en In Alfa aan de Rijn. Het was een glasbak, een sober regime in Alfa aan de Rijn. Dat was heel erg uh, ja. uh, los. Het uh, uh, was meer volwassen. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik was een proefje. Alles wat los en vast zat, wat uh, ik aan. En het heeft me wel heel erg geholpen, want sinds die tijd ben ik dus eigenlijk nooit meer in aanmerking met justitie geweest. Want, uh, mag ik vragen waar u, waar u voor vast zat? Ik zat toen zelf voor handelen in verdovende middelen. Ja. Ik deed wel meerdere dingen, maar daarvoor hebben ze me dus veroordeeld. Ja. Maar daarna ben ik, heb ik een hele andere kijk uh, die in het leven gekregen, of naar het leven toen. Hoe is dat veranderd dan? Nou, je, je wordt opgevoed. Het is een opvoeding. Je gaat dan zien uh, wat uh, vrijheid betekent. Je gaat nadenken. Dus uh, voor de een werkt zoiets en voor de ander niet. Voor mij heeft het heel erg geholpen. Uh, soms denk ik bij mezelf, als ik nooit was opgepakt... en nooit die uh, training heb gehad daar... dus dat is uh, ja, hoe ze gewoon in de gevangenis doen... dan was ik misschien nog veel slechter uh, af dan hoe ik nu ben. En hoe kwam dat dan? Kreeg u les of las u eh. boeken... Wat, wat, wat bracht het bij u op gang? Nou, ze, ze hebben in een gevangenis, hebben, hebben ze dus dat je, um, uh, als je uh, bereid bent om een opleiding te gaan volgen, word je op een, uh, een aparte uh, vleugel gezet, dus een aparte celblokafdeling, ja. waar je weer met anderen uh, gedetineerden zit die ook toekomstperspectief hebben, zeg maar, die een opleiding willen volgen. En welke opleiding was dat dan? een heeft detailhandel gevolgd. Ja. en je kan meerdere opleidingen doen, maar dat zie je dan ook weer de categorie mensen met wie je daar vastzit. Het zijn eigenlijk meer um, de, de mensen waarvan je denkt van... Hey, eigenlijk horen wij je niet. Eigenlijk ja. hebben, horen wij gewoon normaal onze school af te maken. Onze, uh, dus er, er zit in ons voldoende kennis um, uh, die wij nog kunnen ontplooien. En ja. niet dat, het, dat we eigenlijk al bestempeld zijn. Ja, maar door, door een soort raar toeval is het gewoon even misgegaan. Misgegaan, hè? ja. ja. En daarna, ik ben daarna, toen ik vrij kwam, ben ik gewoon een uh, uh, schoonmaakbaantje. Even later wat geld verdienen om een... Uh, een opleiding daarnaast te gaan volgen en uh, daarna een eigen bedrijf begonnen. Uh, ik heb best wel uh, zelf een eigen inkastelbureau op een gegeven moment gehad. Dus echt zelf uh, uh, om me heen gaan kijken. Uh, van ja, wat me aan andere kant kan ik ook. Maar ook gewoon op een legale manier of een normale manier. Nou, de, u bent eigenlijk de eerste die echt een positief verhaal heeft. Want ja. de, bijvoorbeeld Joker voor, u die hier dus twee maanden had gezeten, die. Ja, die heeft er nu nog last van. Die vond het verschrikkelijk. Die had ook het gevoel dat, uh, dat, ja, dat, dat, men, dat, dat ze daar niks mee opgeschoten is. En dat... Ja. Dus dat, dat maar kan is, ook. Ja, maar, klopt. Dat kan ook. Maar het is hoe je je opstelt. Kijk, ik weet dat ik een fout heb gedaan... en ik ga dan niet als een bewaarder uh, de deur achter me dicht doet of uh, hard tegen mij Ga ik niet nog een keer in een slachtofferrol zitten. Want wat ik bij een ander heb uh, gedaan, valt ook niet goed te praten. Wat ik denk is zelf dat misschien, dat is echt zo, uh, een aantal procenten, dus misschien van de 106 uh, procent, onschuldig vastzit. Maar de rest altijd wel iets heeft gedaan, dus waar rook is, is vuur. Yeah. Of, uh, weet je. Dus, dus ik denk dat ze altijd wel iets hebben gedaan, al is het iets kleins. Uh, en, en daarvoor, uh, ja, het gewoon een straf tegenover. Yeah. Vroeger werd je hoofd al afgehakt of uh, opgehangen. Dat hebben we in deze tijd gelukkig niet. Dus een, een eenzame opsluiting om op na te denken wat je hebt gedaan. Ja. Uh, vind ik een goede uh, gepaste stap tegenover. Ja. Bij u heeft het goed gewerkt. Hartelijk, uh, hartelijk dank. Ik ben blij dat er ook een beetje iets positiever verhaal uh, nu uh, verteld is uh, vannacht. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, is goed. Ja, dag. dag. Ja, dat is nog eens een grappige combinatie, vind ik. De Franse taal met soulmuziek. Het nummer heette Man En het werd gezongen door Ben Loncle Soul. Dus dat betekent eigenlijk Ben de Soul-oom. En ik heb heel goed zitten luisteren. En ik hoorde allemaal namen. Uh, Mohammed Ali, King Kong, Rosa Parks, Mandela en Superman. Grappig, Franse soulzanger. We gaan verder. Ja, ik praat met u vannacht over... Uh, niet zulke hele uh, prettige zaken, maar goed, die horen ook bij het leven. Uh, de gevangenis, alhoewel mijn, voorlaatste, mijn laatste bellen, Nico, was eigenlijk heel positief. Die zei, ja, uh, het heeft mij enorm geholpen in de wereld en het gaat nu fantastisch met me. Maar er waren ook minder uh, positieve verhalen, zoals bijvoorbeeld van Joken. Ik ga verder met Henk. Dag Henk. Ja, goede nacht mevrouw goedenacht. Van der wij. Dag. Uh, ik heb vannacht ook, of vanavond moet ik zeggen, die documentaire zitten kijken ook. En hoe vond u hem? Ja, ik kijk alleen maar naar die, naar die bewaarders. Naar die uh, psychiaters ook. Uh, ik zie me dood erger dan. Ook aan het, uh, de automatische piloot die je ziet. Uh, spuit je erin, spuit je erin. Ja, nee, niet mijn spuitje, maar... Ik, ja, ik heb daar een soort uh, sensor voor. Omdat dan... Uh, ja, ik erg me daaraan. Want heb wat heb je uh, zelf meegemaakt? Nou, ik ben vanaf 2006 uh, bias vrij zeg maar. Ja. Ik heb een bias volledig, U en bias, wat zijn er nu meer? Allemaal termen uh, in de bak, alles. Maar vanaf 2006 ben ik eruit. En hoe lang Uit hebt u de... gezeten, als ik vragen mag? Ik ben nu 42 en vanaf mijn 20 e uh, tot mijn, 42ste, uh, tot mijn uh, 37ste was ik een soort draaideur uh, kwam. Steeds maar weer terug en dan weer vrij en dan weer terug. Omdat ik een andere uitweg ook vond. Ik heb wel op zich wel wat gewerkt. Maar ook weer fouten gemaakt. En drugs, mm -hmm. alcohol, uh, Rotterdam's nachtleven. Uh, schij uit, zou ik bijna zeggen. Uh, het is een soort uh, romantisch verhaal waar ik waarschijnlijk een boek over kan uh, schrijven. Maar ook met mm -hmm. hele zwarte randjes, natuurlijk. Ja. Want die vrouw die ik net ook hoorde, die ja, vrouw ook, ook in de omgeving Rotterdam, geloof ik, ja. die konden niet tegen. En die hebben wij maar een paar maanden goed zitten. Twee maar dat kan, ook, dat kan ook een verschrikking zijn van ja, een vrouw. Dat was voor haar dus. Maar ja, ook zo. ik was op dat te gaan een, uh, op de gewoon een routinier. Mm. En ik ging gewoon mijn, mijn gang en die bewaarden ze, moet je gewoon een soort ja, net vriendschap mee sluiten. Je moet ze maar een beetje laten gaan en je moet ook met uh, je moet een soort zelf ook psycholoog worden op de duur, He, Hebt u ja. er ook iets aan gehad? Nou ja, het is gewoon overleven. Het is een riolpuntje toch van de maatschappij, we eerlijk zijn. Mm -hmm. Ik ben zelf ook geen lievertje, maar ik heb op zich wel een normaal IQ. Ik ben ook geen psychiatrisch patiënt. Maar Nico zei: ik ben daar uh, een nee. opleiding gaan doen en daardoor heeft het me enorm geholpen. Ja, natuurlijk, maar iedereen kan wel een opleiding volgen. Het is alles goed, hoor. je... Uh, mensen die wat er gaat naar gevangenis nog beter uitkomen... ...soms ook zelfs uh -huh. inderdaad met de opleidingen. Maar ik had zelf ook al wat uh, in mijn mars. Alleen ik heb zelf fouten gemaakt buiten die bakken natuurlijk... ...waardoor je in de bakken terechtkomt. Ja. En dan moet je gewoon daar overleven. En het is gewoon een soort, ja... Uh, ...de een is wat zwakker, de ander is wat sterker. Ik ben ook geen gespierde torso... Uh, ...dat ik daar een beetje een mars Dan nou, nou, hou je het ook niet vol, moet ik zeggen. Uh -huh. Je moet gewoon tof op blijven... ...maar een bepaalde psychologische... Uh, ja, je moet wel een beetje weten uh, hoe je wat. Ja. En, en dat deed je natuurlijk wel op een de deur. Waar zat u? Ik zat uh, vooral omgeving in Rotterdam. Maar ook, ja, Breda een keertje, Schevening. Maar uh, goed, het, het wordt een soort routine. En je wordt er niet vrolijker van, dat wil ik niet zeggen. Een routine, hè? Maar, dus, mm. Ja, een routineklus. Ja, uh, je moet dan echt die knop omzetten. Zoals het zo makkelijk heet. Ja. Uh, maar je wordt ook een soort. Uh, je schaap je ook voor je eigen situatie. Dat weer wel. in die pak. Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, uh, kijk, als je echt een uh, IQ hebt van, uh, van 20 of zo, dan denk je: van, nou ja, dan. Uh, maar ja, als je nog een beetje herzet, dan denk je: wat, wat doe ik hier eigenlijk? En ook die bewaarders, ik zag ze vanavond weer een document uh, voorbij. Te, ja, maar dit was natuurlijk wel een speciale afdeling, hè? Dit ja, was die psychiatrische maar, maar, afdeling. Ja, maar ook een normale gevangenis heb je psychiatrisch. En dan heb je ook, uh, ja, van die beide handen bewakers, uh, zeg maar. De ene is wat beter dan de ander. En je ziet gewoon dat ze toch ook. Uh, strukkelen. Dat ze ook gewoon ja, uh, moeten overleven. En ja, en, uh, de, je ziet ze gewoon ook uh, twijfels hebben. En ja, dat, dat irriteert me dan toch wel, weet je. Want, uh, Waarom? Ja, want dat, dat, u, want u, wat u net beschrijft zijn eigenlijk hele menselijke eigenschappen. Waarom irriteert u dat dan? Ja, maar ja, het zijn, zijn professionals, maar het zijn ook net zoals zij gewoon ook mensen. Dus ja, maar ja je wordt soms zelfs een dier. Ja, soms moet je ook mensen als dieren behandelen, want ja, dat was ook wel heel erg. Uh... Ja, maar dit waren mensen met hele zware ja, problemen. Spannend, die zaten ja. in, in een psychose. Ik bedoel, dat is toch ja, iets anders precies. dan een normale baasklant, denk ik? Maar, ja, maar toch, ja, ik, ik, ik, ik merkte aan mezelf ook dat ik me gewoon zat te, te erg. En dat, hm. dat kan je eens uitleggen wat soort gevoel dat ik ook meegemaakt heb door al die ja. uh, jaren. En uh, de hele bewaarde is niet de andere. Dus je hebt ook hele goede, moet ik zeggen. Hm. Maar je, en je hebt ook in normale gevangenissen, zeg maar, ook uh, psychiatrische patiënten. En, dat irriteert me, want dat verschil snacht. Daar word je ook gek van. Ja. Want het is echt geen... Je zegt wel, het hotel in Nederland. En ik moet zeggen, ik zit liever hier dan in Libië in een gevangenis. Ja. Ja. Maar het is... Uh, ja, om even uh, een statement te maken. Maar het is natuurlijk wel een gevangenis natuurlijk. Het ja. zit toch in een celletje. En u gaat ervoor zorgen dat u daar nooit meer terechtkomt? Begrijp ik dat nee, goed? Nee, ik ben nu inmiddels 42 jaar. <lacht> nog niet eens oud, Kijk. Uh, u, he, u, vindt, u vindt dat u te oud bent voor de gevangenis? Ik ben nou een routinier geworden, zeg maar. Het lijkt me nou bestanden om gewoon uh, eruit te blijven. Ja. En als je de jeugd tegenwoordig ziet, ik wens allemaal veel succes. En het is uh, voor sommigen zelfs een soort eer om in de gevangenis te komen. Nou, ik zou zeggen, uh, blijf er alsjeblieft uit, want je wordt er nooit beter van natuurlijk. Okay. Dankjewel, Henk, voor je verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Uh. Dag, goeienacht. Dag. Dag, Carlo. Ja. Dag, Carlo. Um, ik heb ook uh, zo'n uh, gezeten, in de uh, gevangenis, in, uh, in de bos. In de bos? Ja, en uh, ik vind dat, dat uh, bepaalde bewaarders, ja, ik kan goed met, uh, met ze opschieten, ja, bepaalde bewarers zijn er niet zo, maar ik vind dat, uh, dat er één fout was, nema, en dat moet er beter naar je gekeken worden, dat vind ik dan, de jongens die nemen zich daar heel veel voor als ze, dat, als ze daar inzetten. Ja, die, die hebben geen andere keuze natuurlijk, want ja, de, je zit opgesloten. Dus ja, en je, wil, je wilt zoveel mogelijk uit die cel, dus je, je neemt overal deel aan. Ja. Maar Hoe je bedoelt u overal? Kan, ja, aan studies of aan lezen of een taal, dat je andere taal kunt leren en zo. En heb je dat ook gedaan? Ja, en dan ben je uit de cel, dus dan zit je niet de hele dag op de cel, zeg maar. En als je dan niet in de werkzaal komt, ja, dan moet je op jezelf werken, of je werkt niet, of je werkt wel. Maar als je dan met de jongens, die nemen zich heel veel voor. En dat heb ik zelf ook gedaan. Van als je daar zit, van als ik buiten kom, dan gebeurt het maar niet meer. En dan kom je buiten en dan sta je weer alleen ervoor. Heb je ja. dan? Ja. Of komt dat omdat u geen uh, partner had of geen familie of mensen die zich om u bekommerden? Ja, ik heb Maar dan, uh, ik heb daar gezeten, zeg maar over drugs en zo en dan. En dan kom je buiten en dan heb je het zelf gebruik. En dan gaat het denken van ja, een keertje, dan gaat het weet jij, een beetje feest en zo. En dan heel langzaam dan sluit dat die oude gewonnen er weer erin. Ja, dan kom je weer in dezelfde omgeving terecht en dan ga je het toch weer gebruiken. Ja, en ik vind als daar misschien een beetje meer, uh, dat de jongens wat meer mogelijkheden hebben voor daar uit te blijven, dat het misschien beter kan gaan. Ja. En nu bent u al lang eruit? Ik ben uh, de laatste keer van 93 geweest. Ik oh, heb dat is al gezeten. heel lang geleden. Ja, ik heb een vlucht gezeten in 1986, dat was maar een maandje. Ja. In Nieuw-Vossenveld en in de bos heb ik gezeten, dat was negen maanden. Ja. ja, en ik ben al van 93 de laatste keer geweest in 1993. En vanaf die tijd ben ik niet meer met de politie in aanraking geweest, maar nee. dan moet ik wel zeggen, ik heb heel veel hulp gehad van mijn zus en zo, en van mijn moeder en zo, en dat ja, is daar heb ik heel veel hulp mee gehad. En daardoor ja. heb ik het ook gehaald, En denk denk u denkt nu ook, dat gaat mij niet meer overkomen? Ik hoop het niet, nee. maar ja, ik kan niet zeggen van uh, het gebeurt niet natuurlijk, want het is, uh, ja, het is zo gebeurd, dat heb ik wel ondervonden. Ja, dankjewel. Misschien maar iets verkeerds ja. gaan en dan, ja. dan knappen, ja. Dankjewel Carlo. Oké. Okay. En hey, uh, keep it up. Oké, okay, dankjewel. Ja. Dag. <laughs> hoi. Okay.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 Is fantastisch, toch? Glimlach, lach in veel te grote tas. Klein te zijn. Fantastisch, toch? Sla, la, lekker dingen. Want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? Laten we samen. Sla, la, ding, Nog meer jij is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? Nog fantastisch meer jij is fantastisch toch? Fantastisch, toch heet het nummer uh, geschreven en gezongen door Eva de Rovere, een uh, Belgische uh, zangeres. En uh, ja, het is een heel populair nummer. Het klinkt ook lekker. Ik weet niet, gaan we verder met uh, Gerard? Ja. Ik hoor een hoop geknetter en gepiep. Dag. Ik schreef, ik schreef. Ja, ik hoor een stem. Goed. Dag, Mickey. Dag, hoi, Gerard. Sorry dat ik even kraak hoor. Nou, vind je niet uh, erg hoor. Komt goed. Ja. Uh, moet ik zeggen, Welden? Wij woonden vroeger, uh, toen ik nog klein was, in ieder geval, woonden we uh, boven een politiebureau in mijn geboorteplaats, in Wauw. Waar was dat? In Wauw. Wauw. Wauw, ja, inderdaad. Wauw, ik ken die plaats niet, waar ligt die plaats? Heb je wel eens gehoord van een Wauwse plantage? Ja, maar ik weet, niet, ik weet niet waar die ligt. <laughs> Eerdig, Wouw ligt bij Wouw's tussen Bergen of en Roosendaal. Oh daar. Oké, okay. goed. We hebben en... het in de picture, ja. <laughs> ja, en omdat ik daar op het moment ook ben, deed me dat in één keer herinneren eraan. Mijn vader was zo van de politie hier. En als we heel stout geweest waren, mm -hmm. dan mochten we uh, wel eens even in, het, uh, in de cel zitten. Dan, uh, ik weet nog goed, dan, uh, dan bracht mijn vader me naar beneden. En zei hij zei, nou zal ik iets laten zien wat het is als je werkelijk iets heel ergs gedaan hebt. Mm -hmm. En uh, er werd een hele dikke deur werd er geopend. Ik weet het nog heel goed, met een gaatje in het midden. En dan kwam je in een betonnen uh, ruimte. En dan daarnaast die celdeur was een, uh, een klein luikje waar dan het eten doorheen gegeven werd. En dat was een wc. En een betonnen een bed met een, met een, met een paardendeken erop. En dat was alles. En dat maakte een enorme indruk. Ja, want hoe oud was je toen? Pff, ik schat een jaar of zeven, acht, denk hm? ik. Oh. Maar... dat was maar heel, heel even. ja hoor, nee, dat nee, je ik. Ja, moet, ja, ja, ja Maar dat maakt dus. Nu denk ik, dat zou best wel eens. Heel veel kinderen weten helemaal niet wat de cel, hoe dat, er, hoe dat het voelt, hoe dat het eruit ziet, wat, wat het is, maar dat maakt een enorme indruk hoor. En heb je het idee dat dat jou ervan weerhouden heeft om, om dergelijke delicten te plegen dat je ooit in de cel terecht komt, Kwam? Ik zou het niet weten. <laughs> maar ik vond, het, ik vond het wel, ik yeah. vond het wel de moeite. Ik vond het eigenlijk achteraf, want ik was, ik weet wel, ik was een enorm driftbolletje vroeger. Mm. En uh, dan, dan, ja, ik weet nog goed, dan, ik hielp mijn ouders wel mee met, met, met de tuin uh, schoonmaken en, en noem maar op. Maar mijn broer die vond het altijd leuk om te pesten. En die ging dan bijvoorbeeld met, de step, met zijn step, weer in nog goed, dan ging hij expres over datgene wat ik net geharkt had. Dan ging hij er expres overheen. Ja. En dan ging het er met mij ging het er een kroopje door en dan pakte ik die hark en weer nog goed, ik sloeg die hark bovenop zijn hoofd. En dan, ja. Maar natuurlijk voor de ouders is dat wel een, een paniekige situatie. Ja, nou, ja, ik weet, ik heb ooit ook wel eens toen ik een, een televisie, televisieprogramma maakte... dat ging over architectuur van gevangenissen. was ik daar ook eens een keer echt gewoon te gast. En dat ik ook dacht, laat ik nou eens kijken hoe dat is. Even me laten opsluiten, die cel dicht. En uh, dat is toch beangstigend, terwijl je weet dat het gewoon maar voor even is. Ik denk dat een heleboel mensen zich dat ook niet kunnen voorstellen... hoe dat daadwerkelijk is om, om opgesloten te zijn. Ja, ik weet nog goed, we gingen een keer met, met, met de school gingen wij naar, weet je, naar Den Haag en zeker de, de, de, de, de gevangenpoort ook. Ja. Daar dan, dan, dan kregen we dan een rondleiding als kind ook. En dan uh, was er een, een martelwerktuig uh, uh, eigenlijk een uh, en zag je op de grond, zag je een steen. Uh -huh. En die steen die was uitgesleten. En dat was eigenlijk de druppel. Uh, de druppel, hoe noemen ze dat, de druppelmartel, uh, uh, daar werden mensen vastgebonden en dan kregen ze elke keer kregen ze een druppel water op hun hoofd. En dat, dat ging maar door, dat ging maar door. Ja. Dat was een soort martel. En dat was net eh, ook zoiets, maar ik denk dat dat toch wel heel goed is, dat je, uh, uh, niet de, dat martel uh, gebeuren, maar gewoon wat er gebeurt, net wat jij ook zegt, dat, dat je dan ervaart in die ruimte, waar ja. natuurlijk ook heel veel gebeurd is, en ja, ik denk dat dat toch wel een, een, een, een heel afschrikkend uh, ja, beeld is. Weet je, wat, wat misschien toch wel goed kan zijn. Ja. Maar goed, dus toen was je klein. En nu ben je groot. Goed, dankjewel Gerard. Graag gedaan. Ja, mooi verhaal. Dag. Uh, Peter. Hoi. Goeienacht. Goeienacht. Ja. ja, ik hoorde dat het over... Uh... Euh, zeg maar over bias ging. Ik ja nou ja, detentie. Ja we hadden kijk, de, de, de, we hadden het, um, tussen, elf, nee, tussen 12 en 1 en dan had ik een gesprek met uh, Jessica Wieselius. Zij is psychiater op de uh, psychiatrische penetratie ...detentiaire afdeling. Hè? Dus de okay. Bijlmerbaai is echt een psychiatrische afdeling. Er was vanavond ook een documentaire over te zien op de Nederlandse televisie. Ja, ik, ik heb hem gezien, ja. Ja, je hebt hem gezien. En okay. toen dachten we van nou, ja, dat is toch ja, de detentie. Er zijn natuurlijk toch een heleboel mensen die ooit korter of langer uh, in de gevangenis hebben gezeten... ...of mensen die contact hebben met iemand die er zit en misschien mee corresponderen. Dachten we, nou misschien is dat een aardig onderwerp om het zo over te hebben. Daar hoor je niet zo heel vaak iets over. Nee, dat klopt. Maar ik denk ook dat veel mensen daar niet makkelijk over praten. Nee, maar soms midden in de nacht dan opeens weer wel. <lacht> ja. Daar hopen we dan maar op, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. Oké. Okay. En jij? Nou ja, goed. Ik heb, uh, uh, ik heb ook vastgezeten zelf. En uh, uh, ja, gewoon uh, niet zo'n uh, frisse dingetje daar, laat ik het daar maar even op houden. <lacht> en, uh, en wil je zeggen waarvoor of zeg je het liever niet? Nee, nee, nee. Daar ga ik het verder niet over hebben. Maar, Ho hoeft het ook niet? Nee. Uh, maar wat, wat ik, ik hoor inderdaad ook verschillende uh, verhalen vertellen over die mevrouw die dan uh, twee maanden gezeten die ook heeft en, en ja. daar nog helemaal van de, ja. uh, onder de indruk is. Ik moet wel zeggen, als ik zo'n documentaire zie en ik zie die deuren dichtklappen en ik zie die uh, geruimtes... Ja, dan bekruipt mij het gevoel ook wel weer. Hoor, van, uh, dat was eens, maar nooit weer. Maar bedoel. mag ik wel vragen of jij in de tijd ook... in zo'n uh, ja, psychiatrische penitentiaire inrichting was? Nee. Of was het een gewone, ja. tussen haak nee. aanhalingstekens, gevangenis? Een, een gewone gevangenis, ja. heb ik gezegd. Ja. Ja. En uh, heb je het idee, want we hebben ook Nico uh, gehoord... Die, mm -hmm. kwam, die, die zei, ja. voor mij is het... Eigenlijk goed geweest, want ik heb daar een opleiding kunnen volgen en daarna is het beter met me gegaan. Dus het kan, het kan verschillende kanten uitwerken, denk ik dan. Ja. Ik weet niet hoe het bij jou gegaan is. Uh, nou, bij mij, uh, ja, uh, ik, ik heb er, toen, ik, toen ik er zat, ben ik wel heel erg tot, uh, tot bezinning gekomen. Dat wel. Ja. Dat is zo zeker, zo van. Uh, uh, hoe, hoe kom ik hier nou in godsnaam terecht? Hè? Uh, je bent spoorbijster, en, en er gebeuren dingen die je eigenlijk niet wilt, terwijl je ze wel doet. En, en, en dan kom je daar. Maar ik heb veel meer. Ik heb eigenlijk veel meer aan het natraject gehad. Dus ik, ik, ik, ik, ik uh, zelf heb ook zoiets van. Uh, als ik allemaal dat geroepen en, en dat getoet te van, van uh, God weet deze meneer ook weer over lange straffen en weet ik veel wat. Ik heb veel meer baat geweest gehad bij het traject daarna. En hoe zag dat traject eruit? Ik ben uh, bij, uh, bij Exodus terechtgekomen. Ik heb uh, uh, uw collega Klaas Drupsteen ja. daar ook nog een keer ontmoet. Uh, vorig jaar met een mm -hmm. of andere uh, meeting daar. Um, en Exodus, maar... is dat een organisatie die gedetineerden helpt als ze uit ja, de gevangenis komen ja, ja, ja. om weer in de maatschappij uh, te functioneren? Het zijn, ja, het zijn gedetineerden dan wel ex-gedetineerden. Mm. Uh, gedetineerden kunnen daar terechtkomen uh, en, en daar dan zeg maar uh, de rest van hun tijd uitzetten onder begeleiding en wel onder voorwaarden... Dat ze uh, bijvoorbeeld een therapie volgen of op wat dan ook is opgelegd en dat soort dingen. Mm -hmm. Of ex-gedetineerden die um, uh, uh, hulp nodig hebben en die zich daar zelf voor aanmelden. Ja. En daar heb ik eigenlijk veel meer aan gehad dan die tijd zelf. Ja. In, in die zin, um, ik geloof dat de eerste twee maanden zo verschrikkelijk indrukwekkend zijn. Tenminste, dat was voor mij. Ja. ...zijn zo verschrikkelijk indrukwekkend en gaat er zoveel door je heen en ga je zo hard nadenken wat er allemaal fout is gegaan. Mm -hmm. um, ik heb daar ook met jongens gezeten die daar al zes, zeven, acht jaar zaten. Mm -hmm. Nou ja goed, uh, die leven in het regime en, en, en ja, die hebben eigenlijk scheid en alles wat er dan gebeurt. Dus ik geloof ook dat het uh, uh, op termijn gewoon niet meer werkt. Je mm -hmm. moet, uh, uh, als je daar zit... He, uh, um, dan ga je nadenken over dingen. En op dat moment ben je ook, tenminste zo werkt het bij mij. Mm -hmm. uh, ik wil nou iets. Ik, ik, ik wil gewoon geholpen worden met de problemen waar ik mee zit. Ja. En die kans die heb ik wel gehad. Want daar begint het natuurlijk wel mee dat je geholpen wil worden. Ja, denk absoluut, denk ik. absoluut, absoluut. Er zijn er ook een heleboel die uh, dit misschien niet willen. Ik heb ze ook bij Exodus wel meegemaakt waarvan ik het idee had van nou je bent hier uh, naartoe gekomen omdat je dan uh, uit baas bent. Uh, en ik heb ook wel jongens horen zeggen van... Uh, nou, de kamer, mijn slaapkamer hier is nog kleiner dan mijn cel. Mm. Nou, als je een 27 kubieke meter uh, moet verblijven, uh, zeg maar, een, een, een dik jaar... dan, uh, ja, door je niet vrolijk van. 23 van de 24 uur. Mm. Maar goed, het, het, het houd je er wel van om, zoals je soms ook hoort... meteen weer in een wereld terecht te komen... waarbij je de neiging hebt om misschien weer af te glijden? Ja, maar dat afgeleiden, denk ik, dat, je, uh, dat dat gebeurt op het moment dat je dus geen begeleiding krijgt. Ik heb ook uh, in Exodus met, met een jongen gezeten die uh, bijvoorbeeld in een Duitse gevangenis heeft gezeten. Mm -hmm. Maar daar is het regime heel anders. Uh, daar, daar werk je en, en, en daar krijg je een bepaald bedrag en daar wordt... Een derde van dat bedrag wordt apart eh, geloofd dat je iets van, van, van 300 euro in zo'n maand krijgt. En dan wordt er 100 euro wordt er iedere maand apart gezet. Hm. Als je dan buiten de deur komt, heb je in ieder geval wel iets om aan te pakken... om je eerste stappen te maken. Ja. En hier sta je gewoon... Eh, eh, eh, het, je staat ineens buiten. Ik weet nog dat ik... Uh, uh, uh, ja, ik kon naar Exodus en ik moest mijn spullen pakken. En ik uh, moest beneden in een wachtzaal moest ik wachten. En toen kwam die uh, uh, justitietaxi voorrijden. En dan moet er nog eens een apart hokje... Ook met iemand anders die weer een apart hokje zit... die exact naar dezelfde plek ging met een tas erin. En weet ik veel... Mm. En dan sta je bij Exodus en dan staat het dat ineens buiten gewoon op straat en de auto rijdt weg. Ja. Ik bedoel, het is zo'n, ja, uh, uh, ja, ik weet niet hoe ik dat moet, moet uitleggen. Het is, het is gewoon heel raar. Het is, het ja. is heel apart om dat, uh, om dat dan te ervaren. Want waar ik het meeste moeite mee heb gehad is gewoon... Uh, je, je wordt geleefd. Hè? Ik bedoel, er wordt voor jou besloten wanneer de deur open gaat. Er wordt voor jou besloten wanneer die deur dicht gaat. En als eenmaal die sleutel omgedraaid is, eh, ja, dan zit je daar. En, en, en, en ook al kun je uit die cel... Dan nog, dan uh, uh, uh, zit je weer in een ruimte die ook weer afgesloten is. Yeah. Er is niks zo erg uh, als, als geen vrijheid hebben. Maar, uh, je hebt een, kijk, ik had een tv, je hebt een koelkastje uh, uh, waar je wat spulletjes in hebt, maar al had ik daar een tv gehad. Uh, met een video, weet ik veel, wat voor luxe dat je ook allemaal kunt bedenken. Yeah. Een hotel is het never, nooit. Want een hotelkamer beslis je zelf wanneer je naar buiten gaat. Uh, toen ik bij Exodus was, het eerste wat ik gedaan heb, ja, dan mag je onder begeleiding van een paar anderen uh, gewoon even gaan winkelen. Ja, wat ik was het gewoon... eerste wat je dat deed? Is het, ja, dat was het eerste. Ik, ik had weer echt geld in mijn handen. Ik kon He. weer echt naar een winkel. En ik ben buiten gekomen en ik heb de, de, de, de, de, de autodampen opgesnoven. Als, als, als, als ja, was het een als, heerlijk als, als over parfum over de ogen ze waren. Ja, ik, ja het, het was gewoon... En wat echt... ging je kopen? Met dat ik geld? Het ik, ik, ik, ik geloof dat ik een meer. grote fles coca-cola gekocht <laughs> heb en, en, en, en, ik, en ik heb een patatje speciaal gekocht, want dat nou. had ik in al die tijd niet gehad. Had, uh, ja, had ik al die tijd niet gehad, okay. dus ik bedoel ja, het zijn echt uh, uh, uh, uh, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, uh, het is wel een ervaring. Ja. Had die, je hem willen missen die ervaring of niet? Ja, ik had hem wel willen missen in de zin van uh, wat het. kijk, wat wordt het nu met me doet hè? Want je loopt er wel tegenaan. Ja. Hè, op het moment dat je ergens weer wilt gaan werken of wat dan ook. Je wordt er wel continu mee geconfronteerd. Toch wel, omdat je ja, bent. Je ja. bent never nooit vrij. Hm. Ze zeggen wel dat je vrij bent, maar je bent never nooit vrij. Nee, het blijft toch altijd bij je. Het blijft ja. aan je kleven. Ja, Goed, maar in ja, de zin ja, ja. van uh, wat ik. Uh, het heeft me wel. Uh, uh, andere dingen opgeleverd. Ik, ik heb een ontzettend veel betere band gekregen met mijn moeder bijvoorbeeld, die ontzettend veel voor me gedaan heeft. Nou, dat is een. Die... We gaan het afsluiten, want uh, ja, ja, maar, ja het, uh, het uur zit erop en ik vind dat okay. eigenlijk dat je een betere band met je moeder hebt gekregen. Denk ik. Nou, dan kunnen we toch nog positief eindigen. Dank je wel. Yeah, ja, ja dank je wel. Want ik moet dood, hoognodig het antwoordapparaat inspreken voor uh, Frank Dumosch van morgenavond. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hallo Frank, bij jou te gast is Raymond, of Raymond Grades. Hij is professor, dokter aan de Vrije Universiteit... en directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. En jullie gaan praten naar aanleiding van een bundel met essays... waarin de kernwaarden van het CDA zijn hertaald. Mijn vraag, hoe is het taalgebruik veranderd... sinds de oprichting van het CDA? En dat was zo'n dertig jaar geleden. Ik wens je een mooi gesprek. Dag. Goed, ja, dit was Kazaluna uh, Luna voor vanavond. Ik sprak met u over. Uh met gedetineerde mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Uh, die uh, documenteren. Als u hem gemist heeft en u hem wilt hem zien... dan is hij vast nog te bekijken via uh, uitzending gemist. is zeker de moeite waard. En als u het uh, eerste uur gemist hebt... dan kunt u dat ook altijd nog beluisteren via de podcast. Of uh, abonneert u zich op de nieuwsbrief. Dan kunt u in het vervolg uh, al een week van tevoren zien... welke gasten de hele week in de uitzending zitten. Goed, ik wens u nog een hele goede nacht. Dank u wel voor het luisteren. Dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. Een CRV.